Bewoners klagen al jaren over de vervuiling, maar kregen geen gehoor bij de overheid. Peru had tot voor kort geen wettelijke milieuregels. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft een twee uur durende testvlucht gemaakt met de Boeing 787. Het vliegtuig, ook wel de Dreamliner genoemd, kampt al sinds de eerste vluchten met problemen. Maar de testvlucht ging goed, zegt Boeing. Het accu-systeem van de Dreamliner is opnieuw ontworpen nadat de lithium-ion batterijen in een eerdere test in brand vlogen.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Haag. Goedemorgen. Alweer het laatste uur van Dit is De Nacht voor deze uh, nachtdag. Dinsdag 26. Maart. En in dit uur, uh, na al die prachtige Matthäusklanken, gaan we uh, afreizen naar een heel andere wereld, naar Bonaire... waar Michel van Kouter uh, met zijn vrouw Gedien en hun kinderen woont... en werkt in de verslavenzorg. Michel heeft trouwens aandachtig meegeluisterd, zag ik net via de Twitter... dus ik uh, ben benieuwd wat hij uh, vindt van de Matthäus. gaan we ook even vragen natuurlijk. Um, we gaan ook naar een ander eiland straks, naar Madagaskar. Peter en Janine van Buren wonen en werken daar. Zorgen ze bijvoorbeeld met hovercrafts voor vervoer van uh, dokters naar de meest afgelegen gebieden. Ben benieuwd wat daar allemaal speelt. Spannende verkiezingen geloof ik, desastreuze overstromingen. Nou, een hoop te bespreken gaan we straks doen. En na half zes gaan we kijken wat deze week ons brengt. Uh, de week van uh, pastoor Ad van der Helm, die toeleeft naar Pasen en naar de eerste paasmis van de nieuwe paus. Nou, dat straks allemaal. Eerst muziek.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 The Two of Us. Uh, dat waren Bill Withers en Grover Washington Jr. Uit 1981 alweer. Dan krijgen we een tune van de Focus. Hebben we die niet? Staat die niet klaar? Nou, dan doen we het uh, zonder tune. Uh, volgende keer dan maar weer uh, beter met tune. Focus op de wereld waarin we uh, dus, uh, de verhalen horen van christelijke hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen is dat. Uh, Michel van Kouten op Bonaire. Goedemorgen, Michel. Goedemorgen. Lekker meegeluisterd naar de Matthäus Passion? Ja, ik heb uh, heerlijk meegeluisterd op de uitzending. Dus op wat voor jou nog de maandagavond is? Ja, we zijn nu net de dinsdagochtend gegaan Dus dinsdagmacht. Dus iedereen was hier van de bed, dus ik heb heerlijk nog even met jullie meegeluisterd. Mooi zo. Interessant. Ja. Vind je het mooi, de Matthäus? Hou je ervan? Ja, ja, ja. Ja, nee, ik, ik, ik ben er niet mee opgegroeid, ik denk dat mijn moeder het ooit wel geprobeerd heeft. Maar ik was niet heel erg in de klassieke muziek, maar ik merkte de, de laatste jaren dat ik me, me steeds meer ben gaan verbieden. Ik vind het best een heel interessant. ja ik vind het toch gewoon mooi, mooi een mooi stuk. Ja. Weet je, ja ik ben niet heel goed in het Duits, dus ik krijg er niet altijd alles mee. Maar het feit dat je weet dat hey, het gaat over het EVG, of dan zit je het EVG door te lezen zeg maar, van Matthäus, terwijl het speelt, dat ja. Ja, vind ik wel heel bijzonder. Ja, nou, geluk, go, goed nieuws voor jou dan. Er zijn dus de laatste uh, jaren, ik geloof dan inmiddels zeker twee... misschien al wel drie uh, vertalingen in het Nederlands beschikbaar gekomen. Ja, dus ik begreep het net. Misschien een goed, uh, goed idee om daar eens naar op zoek te gaan. Dat, je dan, uh, dat het beter binnenkomt. Ja, dat denk ik wel. Goed zo. Hey, dat was een heel uh, interessante. Dus dat was erg leuk. Goed. Uh, uh, uh, uh, uh, daar op Bonaire. Is, is, is, is, is daar trouwens überhaupt ook maar één Matthäus-uitvoering in deze dagen? Of is dat, speelt het helemaal niet? Nou, ik niet dat ik zo weet. Ja, kijk, het is natuurlijk wel Pasen. Is, uh, um, dus dat wordt wel gevierd, en ook vaak in de kerken. Maar echt, de eerste persoon, Ja, het zou dan de, de, een, de, een groep Nederlanders moeten zijn, zeg maar... die dat, ja. die dat meegenomen ja. heeft en die dat in een besloten kring doet. Maar ik heb nee. hier geen aanpakbiljetten gezien van uh, nee. de Matthäus nee. Goed. Uh, jullie leven wel op je eigen manier toe naar Pasen. Uh, daarover misschien zo meteen meer... Eerst even het nieuws op Bonaire. Wat, wat speelt er op dit moment bij jullie? Um, ja, goed. Ik weet niet, we zijn eigenlijk al, al vrij lang, uh, uh, sinds 2010, de bijzondere gemeente van Nederland. En bijna elke keer volgens de wereld komt het voor mij weer terug. Dat, ja, dat levert gewoon veel veranderingen met zich mee. En, nou, uh, nou, want wat, jullie waren uh, een van de uh, eilanden die deel uitmaakt van de Antillen. En als zodanig onderdeel van het Koninkrijk. Maar nu zijn jullie een Nederlandse gemeente. Dat klinkt een beetje gek. Ja. Een Nederlandse gemeente zo ver weg. Maar zo is ja, het. Ja, zo is het wel. En um, ja, dat, dat, dat neemt gewoon veel veranderingen mee. En ik denk, ik denk veel positiever. En ook veel, veel dingen waar mensen gewoon heel erg van gaan moeten winnen. Dus nou. de, de, de zaken worden automatisch duurder. Maar, maar aan de andere kant, ja. Als ik zie dat ze tegenwoordig allemaal renoveren. En we hebben een, het ziekenhuis. Uh, nou, wordt, wordt eigenlijk een ontzettende boost gegeven. Uh, ja. We hebben een, een, een, een soort eerambulance tegenwoordig. Zo'n zo, zo zo jet, die uh, als het echt paniek is, die, die vliegt je dan naar Colombia naar een ziekenhuis. Dus dat is hmm. Eigenlijk allemaal is dat best heel erg uh, verbeterd, zeg maar. Ja. Dus het, het leven zo... is, is duurder geworden. Daar hebben we het eerder ook wel eens over gehad. Dat is, dat is ja. de last die men ervan ondervindt. Maar je merkt dus ook gelijk hoe goed het in Nederland geregeld is. En dat dat nu ook ja. doordringt. Ja, ja en, en ik denk, kijk, wat, wat, wat, wat nu een beetje gebeurt... en dat botst denk ik altijd, is... is uh, Nederland is heel, is heel geregeld, is ook heel uh, direct. Iedereen vindt vaak wat. Ja, hier is dat, hier is dat nog wat, gaat het wat vaker het over koetjes en kalfjes... en moet je dat een beetje via-via doen. En ja, dat zie je dan een beetje botsen, zeg maar. Ik vind het grappig, want ik had het niet in, in de voorwerking... maar de tegenwoordige Consumentenbond ze, zijn ze hier aan het oprichten... Hm. Nou, er zijn er dan een paar uh, tientallen mensen lid van. Zo groot is het natuurlijk het eiland niet. Maar het feit dat dat soort dingen gebeuren... zegt wel iets uh, van... We, we zitten dan in een strom van... Uh, we gaan niet meer automatisch mee. Ja, maar, dat maar zijn het, het dan de kaaskoppen... die uh, lid zijn van de Consumentenbond? Of ook gewoon... Uh, uh, nee, nee, nee, nee. Dat is best wel heel verschillend. Ik denk, Oud Autonome bewoners dat... ook. Ja, ja, ja, en volgens mij is het bestuur is ook, ook vanuit bewoners. Maar je ziet gewoon een beetje... Uh, ste steeds meer dingen uh, daarin ontstaan. We hebben de... de, de, de, de Corruptie, denk ik, die lang in tijd uh, geleefd is, die, die wil men niet meer. Er is een actie over, over een of ander proces wat dan een poosje in de gang is, over, over twee uh, uh, politieke mensen. Nee. Um, ja, wat eigenlijk al heel lang loopt en wat vanuit het eiland eigenlijk, dat in eerste instantie gesiponeerd was, wat het, vanuit het eiland echt aangegeven wordt, vanuit de mensen die uh, hier leven, zoiets van, Joh, dat kan niet, we willen, we, we, we, we, we willen goed bestuur. Ja. Mensen die uh, zich om laten kopen wat dan ook, ja, die zullen zich moeten verantwoorden. Ik nou, zie je dat dat heel veel met zich meebrengt. Maar het, op zich is het wel, denk ik, heel goed voor het eiland... dat mensen meer aangegeven hebben van uh, ja, dit willen we, of dit nou. kan niet, of dit kan wel. Ik zie trouwens ook dat komende week, uh, of is dat deze, dat is deze week... komt ombudsman Brenninkmeijer bij jullie op bezoek. Dus als je klachten ja, ik... hebt over, uh, over alles wat verandert en zo... dan uh, kun je uh, uh, vanaf nu ook bij hem terecht. Ja, ja, volgens mij ook. En dat is ook de reden voor mij dat de Consumentenbond hier is. En dat we nu, we zijn ook onderdeel van dat hele gebeuren. Dat was natuurlijk voorheen niet allemaal helemaal zo. Dus mensen vinden nu een beetje de wegen van, hé, hey, uh, hoe kunnen wij, um, nou ja, water en elektriciteit is hier, hier schrikbarend duur. Uh, nou, dat is iets niet dat het voorradig is op het eiland, dus dat moet ook uh, nou ja, opgewekt worden. En, en, en, en uh, zeewater maken is dan geschikt voor uh, uh, drinkwater. Nou, is, is dat en, nu dat... eenmaal zo duur of is het ook een kwestie van een Nee, een, het, is, een markt? Het, is, het, is, het is sowieso heel duur, want, ja. maar het, het, het is ook het bedrijf, het, was, het is nog een overheidsbedrijf... die, die schroefde de, ja, ik kan zeggen, door wanbeleid schroefde de, de, de prijs heel hoog op... En daar heeft op de Consumentenbond op een gegeven moment een actie tegengevoerd... en ook een, ja. een rechtszaak tegengevoerd. Waardoor met succes? Eindelijk, uh, ja, met, met een redelijk succes. Ik denk ze wil dat geld terug, dan krijg je dan het bedrijf zich niet zelf aan. En je moet natuurlijk wel uh, water hebben hier met z'n allen. Um, <tiek> maar wat dus wel aangeeft, joh, de, de, de, de, de moet ook erg naar de burgers geluisterd worden. En dat is wel een heel mooi, uh, ja, mooi ding. Niet dat er voor niet naar de burgers geluisterd wordt, maar dat je toch bepaalde dingen zag gebeuren mm. die denken van nou. Dat, dat zijn positieve geluiden. Oké, okay. hey. even naar jullie uh, werk op uh, Bonaire. Jullie werken, hmm? uh, jij en je vrouw Gerdien, voor het opvangcentrum uh, ja. Cruzada. Voor verslaafden. Ja. Um, daar nog nieuws over te melden of mooie ontwikkelingen? Ja, nou, mijn, mijn vrouw is natuurlijk de afgelopen tijd uh, met, met verlof geweest. Die Sinds vorige week is weer begonnen. Nou, dat vond ze zelf al best een... Uh, Best wel leuk, aan de andere kant is het ook wel moeilijk om dan ineens uh, je dochters hier, uh, hier thuis achter te laten. Ja. No. Um, ja, eigenlijk is het, is het continu in ontwikkeling. Ook dat is natuurlijk sinds 10-10-10 uh, te veel. Dan krijg je ook veel uh, vanuit zorgkantoor vanuit Nederland. Uh, we hebben nu tegenwoordig een, nieuw, een nieuwe duale directeur uh, is er aangenomen voor, uh, voor de bedrijfsvoering. Van no. hoe gaat dat en hoe kunnen we aan bepaalde dingen voldoen ja ding, dingen die eigenlijk vaak terugkomen is is van um, we zitten op een eiland je hebt maar 16.000 man hier um, dus, we, dus we zijn vooral uh, werken veel vrijwilligers vanuit Nederland bij ons en tegenwoordig ook wat betaalde krachten ja. um, maar dat is ja die komen vaak voor een beperkte tijd en gaan vervolgens weer terug dus dat is dat je ziet toch dat dat wel wat vraagt vaak van je team en van de mensen die hier zitten en zo van ja, beetje, je, je moet vaak mensen inwerken, opvangen en eigenlijk ook vaak weer afscheid nemen. Je nou, hebt echt langdurige nou. uh, relaties, is dan wat lastiger. Ja, oké. Okay. Ja. Je merkt ook dat dat in, in het team, uh, uh, ja, dat mensen dat toch lastig vinden. Ja. Hey, en uh, nog mooie dingen die op stapel staan uh, voor, voor jullie project komende tijd, komende week? Uh, ja, komende week is natuurlijk. We, we hebben, nee, pasen, dus we hebben. Ja, een, eerst komt Pasen. Ja, we hebben tweede, tweede Paasdag. vieren we uh, hebben een Paasdienst met onze gasten en uh, medewerkers en, en, en, en mensen van buiten familie. Want hoe, hoe van wordt de... zoiets gevierd op Bonaire? Is is is dat is het van oorsprong katholiek bijvoorbeeld of? Ja, er is, er is, het, het, het eiland is oorspronkelijk vrij katholiek. Um, wij, uh, nee, wij zijn natuurlijk een evangelische stichting. Ja. Uh, wij, wij doen eigenlijk gewoon, gewoon de, de, de dienst en wat je hier ziet, en dat is best eigenlijk heel grappig, um, Is, is um, ja, je, je ziet het in Nederland volgens mij rond Pinksteren altijd, dan gaat massaal heel Nederland kamperen, zeg maar. Ja, ja. Dat um, doen ze hier vaak met Pasen. En wat je dan krijgt is, uh, hier kun je natuurlijk, doordat het lekker, lekker goed weer is, kun je in de open lucht uh, picknicken. Maar je krijgt overal op de strandjes die we hebben, worden gebieden afgezet met pellets en met lint. En ja. daar worden hele, de verrijzen, hele huisjes uh, van hout of van tenten of van zeil. En hele families gaan goede vrijdag gaan ze het strandje op. En nemen de barbecue mee en zitten daar echt met hele groepen. Uh, die, dus in, in het paasweekend naar een strandje strandjes naar de zee gaan, en heeft niet zo heel veel zin, want je komt er niet tussen. Ja, maar Ma dat, is, dat is echt een beetje dierde cultuur. Maak ons bij jaloers. Wij uh, hebben een paasweekend voor de boeg met uh, 5, 6 graden. <laughs> we hebben het gezien, we krijgen nog wel het weer mee hier. Ongelooflijk, het is, uh, ja, het is, <laughs> het is wat. Fit op jullie. Ja, weet je, voor de rest, wat we, wat we doen is, de, de, de, in de kerk was er natuurlijk aandacht aan besteed, ook in onze kerk. En, uh, en wij willen gewoon als organisatie, hebben we dan de tweede paasdag, en dan gaan we, ja, ja ik zal om het toch nog even lekker te maken gaan, we na de paasing gaan we het doen met z'n allen. Ja, om een okay. tijd te samen hebben en uh, een tijd te genieten. Die Mi tijd komt voor jullie ook nog. Zo is het. Die, dat gaat ongetwijfeld weer komen. Misschien al ja. wel heel snel, over een paar weken. Laten, we gaan ervoor, ja. we hopen het. Michel, ik wil je bedanken voor je verhaal vanaf Bonaire. Ja. Hele goede aan tijd. Aan. Goeie Paasdagen. Oké, okay. okay. Don't. Grinding down the beaten track in an old and busted Cadillac. Like. like. Lines and taxi cabs, anything for you, my friend, my friend. All the Kings Horses, Tessa Rose Jackson was dat. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, we gaan nu uh, doorreizen naar een ander eiland. Van Bonaire gaan we naar Madagaskar. En daar had ik iemand moeten bellen natuurlijk nu. Maar dat is niet gebeurd in alle drukte hier. <laughs> Goed, hoe red ik me daaruit? Um, en dat opzenden, weet je wat? We gaan gewoon uh, bellen, want we gaan uh, spreken daar, als het goed is, met uh, Peter en uh, Jantine van Buren. Die doen daar uh, mooi werk. Die doen namelijk, uh, die hebben hovercraft. Misschien ken je dat wel van, uh, van vroeger, uh, de, de, die, die piloten, de flying doctors. Nou, zoiets moet je je voorstellen. Alleen dan uh, met uh, vliegtuigen. Of met, met hovercraft, ik zeg het verkeerd. En dat tot op Wadegasken. Dus ze, ze brengen artsen naar de meest afgelegen gebieden. waar, uh, waar het moeilijk komen is. Maar nou, uh, gaat het niet lukken om ze aan de lijn te krijgen? Uh, ik ga zo meteen nog een poging doen. We gaan gewoon nog naar een plaat. en dan gaan we het nog een keer doen. Uh, Mijn fout, excusee. James Taylor, You've got a friend.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 Should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call. Knocking upon your door, you just call.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 James Taylor, you've got a friend. Ja, en de, de beloofde focus op Madagaskar uh, gaat niet door. Hadden we eindelijk de tune gevonden, vergeet ik te bellen. Bel ik wel, nemen ze niet op, het is allemaal wat. Ja, zo gaat het soms in de nacht. Want ook uh, op Madagaskar is het nog uh, heel vroeg. Dus misschien liggen ze daar wat te slapen. Of uh, is er iets technisch niet helemaal in orde, helaas. Pindakaas. Geen Madagaskar vandaag, dat houdt u van ons te goed, de verhalen van, van dat eiland. We gaan, uh, we gaan dan uh, nog wat meer muziek draaien, maar we gaan zo meteen ook uh, spreken met uh, uh, pastor Ad van der Helm, zeg ik dat goed? Uh, ja, Ad van der Helm uit Den Haag. We gaan met hem uh, deze week doornemen, de week na Pasen. Dat zo meteen, maar eerst gaan we luisteren naar muziek wat ook met Den Haag te maken heeft. Want in Den Haag, dit jaar, The Passion van de EO, vorig jaar Rotterdam, het jaar daarvoor Gouda. Dit jaar is dus Den Haag aan de buurt. Um, met uh, weer allemaal nieuwe artiesten, uh, solisten, Kees van, of, um, um, zeg je verkeerd niet, Kees van Koten, maar um, de andere meneer van Koten, die speelt Jezus en uh, nou, allemaal weer nieuwe liedjes. Ik ben heel erg benieuwd waar ze dit jaar allemaal weer mee komen. Ik moet zeggen dat het mij de vorige twee keer wel echt heeft geraakt. Een prachtige samensmelting van de Nederlandse popcultuur... en het, uh, het oude uh, uh, uh, ja, dramatische, maar ook hoopgevende verhaal... Uh, van Jezus' lijden en dood. We draaien van, van vorig jaar het moment waarop Jezus wordt verraden... door Petrus en, uh, en Judas in de andere volgorde. En het lied wat daar toen bij werd gekozen is... Wat is mijn hart? De man die mij gaat uitleveren is dichtbij.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 Mijn naam ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer. Kijk maar aan, spreek hem uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam, en wat is jouw gehaald als het stopt, niet meer klopt, als het niet meer is toegekijn. Als het hart en verwant zich verschuilt voor de werkelijkheid, wat is jouw hart? Ver Ja, wat is mijn hart? Het laatste stukje hoorde je natuurlijk Petrus. Die, uh, die ontkent dat hij Jezus kent. En op die manier Jezus ook verraadt. Zoals in eerste instantie Judas Jezus verraden. En dat, dat paasverhaal dus in, de, uh, in het jasje van moderne popmuziek. Nu dit jaar voor de derde keer in Den Haag. The Passion. Komende donderdag. Als je erbij wil zijn, kan nog. Kijk even op... Uh, de website van de EO, daar vind je alles. EO.nl Goedemorgen, uh, pastor Ad van der Helm uit Den Haag. Goedemorgen. De mooie stad achter de duinen, zou onze vaste beller Aad zeggen. Die belt regelmatig in dit programma. Maar dat is, geldt ook voor u? Ja, dat is zeker. Nou, er zijn wel mooi, meer mooie steden, maar Den Haag is erg een mooie stad. En uh, ik woon er met veel plezier en ik werk ook met veel plezier. Ja. En uh, het is een prachtige stad. U bent pastoor van uh, de sint jacobus progie de oudste progie, geloof ik van, uh, van Den Haag. Dat klopt, sinds de 13e eeuw uh, is er een progie in Sint-Jacobus. En die heeft ook op verschillende plekken haar huis gehad. Maar nu zitten we met uh, onze bekerk kerk aan de Parkstraat. Ja, ja. De um, passion om daar even mee te beginnen. Uh, kent u het? Ja, zeker. Ik heb de vorige keer met veel plezier gekeken. Niet op het moment zelf, want we hebben zelf ons eigen programma. Dan die donderdagavond. En dan ben ik natuurlijk zelf wel in de kerk. Maar dan, ik heb wel een uitzending gemist. Uh, uh, gebruikt om het programma te bekijken. En ik vond het een uh, prima programma. En ontzettend goed om op die manier het uh, paasverhaal bij mensen bekend te laten zijn. Uh, ...dat, dat mensen zich weer realiseren dat het over, uh, over het leiden van Christus gaat in zijn opstanding. Ja. En dat is heel goed om dat op die manier uh, toch aan de mensen te brengen. Ja, want we zitten nu in de, in de stille week, of heilige week, zoals het ook wel heet, voor Pasen. Ja. Uh, u heeft het daar uh, uh, druk genoeg mee, denk ik? Ja, dat klopt. Ja, een katholieke term is eigenlijk de goede week. De goede week, hebben we. Ja, de goede week omdat het, ja, het goede gewoon is dat dat Christus natuurlijk gestorven is voor ons. Hè. Niet, dat, niet dat dat dan ja, zo fijn is, maar wel een heel goed iets omdat Christus zijn liefde toont voor alle mensen. Nou. En dat gaat bij ons in de katholieke kerk gepaard met, uh, nou, met veel bezinningen, veel gebed en veel ontmoeting. Het is eigenlijk de afsluiting van de, ja, het, de climax in de, van de 40 dagen tijd, de vaste tijd die wij uh, nou. afsluiten. Want wat, wat, wat ik nog afvroeg, je, je hebt dan Palmzondag. Ik weet, je hebt Witte Donderdag, Goede Vrijdag, uh, Stille Zaterdag. Maar uh, vandaag is Dinsdag, heeft dat nog een naam? Is, is er nog iets bijzonders vandaag? Uh, nou, nee, nee, dat niet. Dus, vandaag en nou, daarnet niet. Gisteren, maar dat zou kunnen op zich. Uh, wat, wat vaak op deze eerste dagen in de Goede Week uh, gebeurt in katholieke kerken, is dat er ruimte is voor. Uh, een boeteviering en de gelegenheid om uh, een persoonlijke biecht te spreken, ...een persoonlijk gesprek over uh, voor, voor En dat hebben wij gisteravond gehad in onze progie. Dus we waren met ongeveer zo 50 mensen die kwamen naar de kerk om te bidden en te zingen. En dan was er daarna gelegenheid om uh, in een persoonlijk gesprek met een priester uh, de, de, ja, de fouten toe te geven en God vergeving te vragen. Nee. En dat is dan altijd een belangrijk uh, moment. Dat dus kunnen we de hele week doorkomen mensen, maar we hebben dan begin de week dan, met maandag, maandag en soms kan het dinsdag zijn, zo'n zo moeten ja, ja, dus eerst, eerst uh, de, de lei schoonmaken. Ja, ja zeker, want paas uh, is voor ons echt een, een nieuw begin van het hele, hele liturgische jaar. Het is een van het van het jaar. En daarin is het ook goed om, uh, om zelf een nieuw begin te maken. En we herinneren, we vernieuwen ons uh, belofte voor de doop uh, in die nacht. En dat is ook goed om dan dat met een uh, zuiver hart uh, te kunnen doen. Ja. Uh, dat is uh, maandag, dinsdag, boete doen. En uh, uh, hoe gaat zo'n uh, goede week verder voor een, uh, een pastoor in Den Haag? Wat gebeurt er woensdag bijvoorbeeld? Ja, nou woensdag gaan we naar uh, de Schop. Dat is met... Uh, met een aantal Progianen, vertegenwoordiger van onze progianen, en ikzelf. En ook uh, met de mensen die in de Paasnacht gedoopt gaan worden. Dus die volwassenen die toetreden tot de kerk. Die gaan we naar de kathedraal in Rotterdam. Waar de bischop zijn viering heeft. En dat noemen we de zogenaamde Grisma-mis. En in die uh, Augustie-viering, een feestelijke Augustie-viering. Um, die eigenlijk ook bij de Witte Donderdagochtend hoort. Um, daar hebben we twee dingen eigenlijk naast de viering Dat is de. De, de belofte van trouw van de, van de mensen aan hun bischop uh, en de bischop vraagt ook voor, om voor hem te bidden um, en de priesters springen ook dan weer opnieuw hun uh, gelofte naar de bischop uit van, van, van trouw en verbondenheid en uh, in die vier worden ook de oliën ge, gezegend en gewijd dat zijn de oliën die we het komende jaar gaan gebruiken voor zieken mm. voor geloofsleringen en voor het vormsel met name dat laatste de gisma dat is olie met balsem die worden dan door de bischop in die vieringen uh, uh, gemengd en uh, er worden over geblazen. Een ritueel is dat om uh, dat gisteren naar te wijden. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dat gebeurt ook niet door een divorceavond. Maar dat denk ik gelijk even. De, de um, uh, toewijding aan de bischop. Um, mm. Nederland is een kritisch land. Ook katholieken in Nederland hebben over toch een vrij kritische houding naar de kerkleiding. Is, is zo ritueel populair. Nee, dat is, dat is uh, inderdaad zo. En ik denk dat, we, uh, dat de bisschoppen in onze tijd proberen om, om leiding te geven aan de gemeenschap. En dat is, dat is zeker niet gemakkelijk. Dat geldt niet in de politiek, dat geldt niet in verenigingen. Dat geldt bij de kerken blijkbaar ook zo. Ja. Maar is bij ons in de kerk wel een extra dimensie. Dat we het allemaal niet voor onszelf doen en niet voor je eigen mening. Maar het heeft iets te maken met, met de roeping die we van, van Christus ontvangen om bij een gemeenschap te horen. Ja. Bij elkaar te horen. Dus dan is die gemeenschap ook eigenlijk wel uh, is een hele belangrijke plaats. En dus vandaar dat we dan toch proberen in de kerk daar, daar wat, uh, ja, wat overheen te stappen... En, uh, en de kritiek te gepaard laten gaan met, uh, met grote trouw van boemheid aan elkaar. Oké. Okay. Dat is en... eenvoudig, maar, uh, maar we doen ons best. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dat is de woensdag en dat is ook al een beetje de donderdagochtend. Um, ja. En dan? Hoe gaat het dan verder? Ja. Uh, want donderdagavond, dan, is een, de, dan begint eigenlijk het, de zaak om drie we noemen de heilige drie dagen. En dat is eigenlijk één grote viering van donderdag tot en met uh, uh, paas zaterdag. Dus donderdagavond, dan uh, komen wij elkaar en dan is het een feestelijke viering, in het wit ook hè, vandaar de kleur ook, witte donderdag. Na het paars van de afgelopen veertig dagen is dan nu ineens het wit weer zichtbaar. En dat is een feestje vier waarmee hij denkt dat Christus bij zijn leerlingen samen was aan, aan de tafel. Dus, en zijn leerlingen de opdracht gaf, uh, doe dit op bij gedachtenis. Dus in die zin stelde hij het sacrament van het priesterschap in en het sacrament van de Augustie. En hij gaf aan de kerk dit teken om, om hem te blijven gedenken. Hm. En steeds weer ons, om, rondom hem te verzamelen in de Eugustie viering met brood en wijn. En dat de eerste keer was het dus Witte Donderdag, hè, de donderdag voor het Pasen. En dat vieren we dan ook. En bijzondere rituelen die avonden zijn dat we uh, de voeten wassen van een aantal mensen. Dus ik ga okay. naar, uh, we hebben een paar Pochianen gevraagd en die gaan dan voor aanzitten. En ik zal hun dan de voeten wassen uh, in stilte. Uh, om uh, te laten zien dat we eigenlijk dienstbaarheid als kernwaarde in onze gemeenschap hebben. Maar dat is een symbolische handeling voor enkelen. Ja, de, de, de, de sok gaat wel, uit, gaat wel uit en dan gaan we echt waar water gaan we gebruiken om het schoon te maken. Ja, dat is, uh, dus, het is wel symbolisch, maar ja. er wordt wel echt gewassen. Want het is gebaseerd op de, de voetwassing in de Bijbel. Hè? Jezus, die natuurlijk de, de meester was, uh, die de voeten van zijn volgelingen ging wassen... Op, op het moment dat er eigenlijk... Hè, er had een voetenwasser moeten zijn, die was er niet. En toen stond daar een bak met water en er waren allemaal vieze voeten. En toen zei Jezus, ik doe het wel. Ja, ja, en... ja, dat is voor hem. Bijzonder in het Johannes Evangelie wordt er niet gesproken over de uiterste team met brood en wijn. Dat, ja. dat vertelt hij niet, maar hij vertelt wel van, uh, van de voetwassing. Ja. Uh, en er is eigenlijk slavenarbeid. En uh, hij zegt ook: dus jullie moeten geen heren en meesters zijn, maar we moeten elkaar dienstbaar zijn. Ja. En uh, daarom gaat het. Doen. Petrus wil het dan weer niet. Want die is die, die. Nee, nee, nee. In de, nee, de eeuwigheid zo met de voeten wassen. Maar als hij wel snapt is, dan uh, moet het wel weer gelijk helemaal. En, en ja, dat is dus de spanning die er in, de, in die groep hangt. Want ja, de, de, het klinkt wel heel mooi, maar de, de, de spanning is te snijden. En, uh, en er zijn dus leerlingen die denken: van Jezus moet de andere kant op. En misschien uh, gaan we een aantal bij hem wel, uh, wel verraden. Nou, dat is wat in Passion ook gebeurt. En in, in, in al die passies die wij uh, zingen en lezen: ja. uh, dat de dat ramen van die vriendschap die gebroken wordt. En toch gaat Jezus de voeten wassen. Dat is natuurlijk wel heel, uh, heel bijzonder. Ja, uh, Een symbolische handeling die ook de nieuwe pauze niet vreemd is. Um, zometeen nog meer over hem en ook over hoe de Goede Week dan verder gaat... met Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paas Zondag. Uh, daar spreken we zo meteen over verder, maar eerst even muziek. Hier is Laura Janssen. Laura Jansen was dat met Use Somebody. Ja, mooi uh, mooi liedje eigenlijk, waarin je ook uh, even stil bij staat bij uh, bij ja, misschien iets een stukje gemeenschap had uh, van de hand, pastoor. Uh, heeft yeah. u meegeluisterd? Zeker. Uh, ja, we hebben elkaar soms nodig, hè? Ja, dat is Dat is ook zo wat we ook in deze goede weken proberen te beleven met elkaar, hè. dus extra aandacht gaan we... Ook voor ouderen. We gaan ook bij mensen op bezoek. We gaan ook communie brengen bij mensen thuis. Om zo mensen te betrekken bij het paasfeest. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk nog belangrijk. Ja. Om uh, niet alleen te doen. Voor ja. mensen die net inschakelen. Pastoor Ad van der Helm. Pastoor van de oudste parochie in De Sint-Jacobische parochie. Met hem neem ik uh, zijn goede week door. Wat er allemaal op het programma staat. En hoe zo'n week eruit ziet voor een pastoor. We waren inmiddels aangekomen bij uh, de Goede Vrijdag. Dat is natuurlijk ja. een, een bekende dag. Een dag waarop uh, ook in, de, in mijn protestantse traditie veel diensten zijn. Uh, maar hoe ziet dat er uh, bij jullie in de parochie uit? Nou, de, de Goede Vrijheid is ook een hele sobere dag. Ook voor jezelf persoonlijk. Om uh, vast- en onthoudingsdag, noemen we dat als. Dus we eten geen vlees. We eten eigenlijk uh, maar één, uh, één, één maaltijd per dag. Uh, dus geen drie dus maaltijden. Uh, alle extra's laat je staan. Uh, sowieso de hele veertig dagen al wat sobere gegeten, veertig uh, uh, dagen lang en uh, geen alcohol en uh, geen extra's en de, deze Goede Vrijdag is dan een echt dag van de vasten ja. en uh, je moet er wel goed doorkomen natuurlijk, hè? want het christelijke vasten is eigenlijk in de katholieke kerk ook altijd een heel uitgebalanceerd geheel. Ja? En je maakt zelfs je keuzes hè, wat je, wat je, wat voor jou belangrijk is, wat, wat je nou dat is goed voor mij om, uh, om dat te laten staan. Dus het betekent niet en dat zo... je helemaal niets uh, niets eet die dag. Nee, dit is, is, is, is het vrij uitgewogen. En voor de een ligt accent op het eten, de andere ligt bijvoorbeeld accent op uh, ik ga geen tv kijken, of de andere zegt ik ga uh, minder muziek luisteren of ik ga sowieso ik ga niet uit. Uh, dus je kunt allemaal je accenten leggen om zelf je een beetje te oefenen en het losmaken en je meer te richten op, op God en op de naaste. Ja, en, en, en wat laat u staan dan naast alcohol en, uh, en vlees? Uh, die dag, ja, alcohol en vlees natuurlijk al heel ja, wat, ook geen vis. Ik, ik, waarschijnlijk wordt het met het klassieke recept dat wij vroeger thuis altijd aten bij moeder en vader. Dat was altijd uh, uh, prei met, uh, met uh, aardappel en een uh, ei. Nee. Ook wel zeer smakelijk hoor. Dus, uh, maar, uh, maar dat extra laat je allemaal staan. Ja. ja. We proberen deze week ook wel wat geld te verzamelen. We verzamelen geld in voor, uh, voor, uh, voor Syrië, kinderen in Syrië, uh, die, die in nood zijn in de verband met okay. de oorlog. En we zullen ja, ja. ook geld in voor de voedselbank in Den Haag om, uh, om daar mee te doen. En altijd in deze ja. periode wordt er veel, uh, veel ingezameld en mensen doen echt heel goed daarmee. Ja, om, om nog even terug te komen op dat liedje, use somebody, en elkaar helpen. Ja. Um, dat is dus Goede Vrijdag, vaste en, en natuurlijk een mis. Nou, geen mis eigenlijk. Geen mis? Uh, nee, nee, oh. nee. Het nee. is eigenlijk de enige dag in de katholieke kerk dat er geen mis wordt gedaan. Oh, wel, nou. Er zijn wel, wel vieringen. Wat grappig, want juist in de protestantse traditie is het dan juist de dienst. Ja, ik denk dat we ja. nou, dat we ook uh, goed aan elkaar moeten uitleggen hoe, dat, hoe het nou zit. Nou, er liggen ook kansen um, natuurlijk. Want dan kunnen wij de hele week bij jullie langs en jullie kunnen op vrijdag bij ons langs. Ja, nee, dat, dat, <lacht> we hebben, ik heb ook in de vorige <lacht> periode een uh, gemeentese gebedsvieringen gehouden op deze dag. Ja. En dat is uh, heel goed om dat te doen. Ja. En, uh, maar het is voor ons het is dat het Christus sterft. En eigenlijk het heeft altijd iets met paas te maken. Omdat het de ja. verrezen heer is dan in, dan in ons midden. Nou ja, dat kun je dus naar ons idee niet op die goede vrijdag doen. Dus vandaar dat dat een hele oude traditie is, ik denk wel echt van een hele vroege traditie van de apostolische tijd al, dat er geen agressie wordt gevierd op die dag. Ja. En we komen samen eigenlijk voor twee dingen. Uh, er zijn ook twee viering op die dag. Of smiddel om drie uur is het herdenking van het uh, van, uh, van leiden van Christus door de kruisweg te lopen. Dus we gaan mm -hmm. dan met, uh, door de kerk lopen met, uh, en dan wordt bij iedere statie of wel schilderij. Waarin uh, af een moment wordt afgebeeld van het lijden van Christus. Dan worden we, staan we stil en dan mediteren we en dan doen we een lied. En uh, ja, we lopen door de kerk, zeg ik dan, maar de kerk is dan eigenlijk toch wel vrij vol. Uh, het is echt zo'n drie uur, dat is echt een wereldwijd bekend moment. Uh, uh. En dan gaan alle mensen niet naar de kerk. En ook als ze van elders komen, ze horen, ja, ze horen geen klokken, want wij hebben geen klokken dan die dagen. Dus mensen komen. ...op het moment af en zien de kerkdeuren open en ze gaan naar binnen, en er zitten er wel 500 mensen in de kerk om, uh, om drie uur middags. Ja. Dus dan lopen een paar kinderen lopen langs de, uh, de, de staties, de schilderijen, en dan bij iedere statie spreek ik dan een meditatie uit. En uh, dan wordt er gezongen. En mensen leven zo mee met het lijden en sterven van Christus. Dat is om drie uur. Veer, veertien staties zijn dat geloof ik, hè? Veertien, ja. ja veertien. Wa, wa, wat me wat, wat laatst nog werd gevraagd, waar ik geen antwoord op kon geven... Is, eindigt het nu met, met uh, een, een, een, een gesloten graf of een open graf? Wat is de laatste statie? De laatste statie is dat Christus in het graf wordt neergelegd. Dus ja, de precies. De aflegging is de laatste. Eigenlijk net als de passie eindigt het op dat moment. Ja, ja, ja. want hoor je bij de Goede ja. Vrijdag. Er zijn wel voorbeelden bekend. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, de beroemde uh, kruisvestatie van van uh, A.T.H.s in Waalwieder in Limburg, waar de eerste statie het verraad is door Judas en de laatste statie de vrijdings is. Oké. Okay. Dat laatste wordt al meer gedaan, hoor, ook om, om de vrijds toe te voegen. Maar dat zou je dan eigenlijk uh, dan pas met, uh, met uh, paas moeten ja. lezen. We houden het echt die goede vrijdag echt bij, bij uh, het lijden van de vrijdag. Oké. Okay. En dat doen we dan de die, goed, de, dat... de kleur is ook rood. De liturgische kleur is in gisteren wel hè, dus wit. Oké. Okay. Maar vrijdag het verschil van rood ja. van het lijden en van de liefde. Ja, ja mooi. Ja. Dat dus, uh, is zo mooi. En, en s'avonds hebben we dan uh, het Leidens verhaal wat we zingen, een soort passie die wij zingen. In de Jacobus zingen we die in het Latijn. Uh, want dat uh, is een taal die wij nog veel gebruiken in de Jacobuskerk. Dus ook die avond zingen we de passie in het uh, Latijn. En dus, uh, uh, uh, altijd de passie van Johannes. Ja, Oké, en de paus zal tevreden met u zijn, of de vorige paus moet ik eigenlijk zeggen, Benedictus, want die heeft in veel kerken ook die Latijnse mis weer ingevoerd, hè? Ja, de Latijnse mis van het Concilie van Trenthe, die vieren wij hier niet. Die we niet? is wat er gebeurd, maar het is de moderne mis in het Latijn, dus ik hoop dat die hier paus zijn, wel een beetje tevreden over mij zijn trouwens. Dan Stille Zaterdag, wat gebeurt er dan? Nou, wat wordt eigenlijk al gezegd, het is een rustdag, hè? dus er gebeurt eigenlijk niet veel. Er komen wel mensen in de kerk om te bidden, de kerk is ook open. Dus ze kunnen ook hun biechten nog spreken die zaterdag. Ja. En de, de avond is dan wel bijzonder, want dan is echt de paaswaken, dat is de, de belangrijkste viering, die begint in de avonduren. Uh, dat is de derde viering in het sacrum triduum van de heilige drie dagen. En uh, dat is de grote dag die in duisternis en stilte begint... met een vuur op het kerkplein. Het vuur wordt ontstoken, het vuur wordt gezegend... de paaskaas wordt ontstoken. En dan trekken we naar binnen met het vuur... en de hele kerk wordt verlicht met, uh, met kaarslicht. En ja. dan wordt een groot loflied gezongen. Uh, het exultet, dat we zien dat ook weer in Latijn in onze kerk. Ja, uh, oké. Okay. Het wordt gewoon Nederlands gedaan. Ja. En dan, dat... gaan hele, dan gaan we eigenlijk lang zitten waken, om het maar zo te zeggen. Uh, we hebben dan... Uh, Officieel negen lezingen, maar wij, wij houden bij vijf uh, lezingen in onze kerk. Ja. En dan is het een keuze die je kunt maken. En dan uh, worden de uh, geloofsnieuwlingen gedoopt. En we hebben dit jaar zeven mensen in die kerk worden opgenomen. Okay. Vier worden gedoopt en drie krijgen het uh, segment van het Voorstel. En die worden ja. dan katholiek. Dat gebeurt altijd op dat dan, moment in het kerkelijk jaar. Ja. Uh, ja. En dan wordt het paaszondag. En dan wil ik even uh, uh, uh, snel door naar de paus. Want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Uh, want uh, het wordt een bijzondere paaszondag voor u. Ja, omdat uh, nu nu voor het eerste de zegen krijgen van paus Franciscus. Ja. Die gekozen is. Kijkt u naar uit? een bijzonder moment. Ja, ik ben, ik ben, de, ik ben de bijzonder blij met deze paus. Bijvoorbeeld bij de vorige op zich ook. Maar deze paus, ik denk dat die heel veel uh, toch wel zal gaan betekenen, om keuzes maakt uh, voor de kerk, over wanneer het om armoede gaat. Ja. Uh, Want dat is ook eigenlijk de core business van de kerk om die eenvoud te, te prediken. En, en die dienstbaarheid, en, hè? waar we het eerder over hadden, voeten wassen. Ja, zeker. Ja. zeker. En dat is de kerk wel eens vergeten. En, uh, en de mensen in de kerk zijn wel eens vergeten. En, uh, ja, en hij roept het weer in herinnering hoe belangrijk dat is. Zeker in deze tijd van overvloed en materialisme is het natuurlijk. Ja. Om te wijzen dat er andere waarden zijn in de kerk. die, die, die in het hart van het Evangelie staan. De paus gaat natuurlijk ook Nederland weer bedanken voor de bloemen. maar wat verwacht u verder, vooral van, van die mis? Ja, nou, ik, ik, ja dat hoop ik ook in dat advies. inderdaad wie die Nederlandse bloemen goed zou uitspreken. Dat is wel weer spannend, natuurlijk. Maar ach, ik neem aan voor wel. Wat een mooi moment. Uh, maar ja, ik, ik verwacht dat hij een preek zal houden. die. Uh, ja, die, die, ja, ik hoop dat hij de, de betekenis van de vrijheid van Christus uit kan leggen voor, voor, de, voor alle voor goede wil, zoals dat ook zijn zegen geeft. Uh, en ik hoop dat mensen gaan luisteren naar, echt naar, naar het hart van de dat mensen niet verbitterd zijn of een of vooroordeel hebben, maar dat ze echt luisteren naar, naar wat Christus te vertellen heeft en wat de paus dan zal verwoorden. En dat heeft natuurlijk veel te maken met de roeping. Ja. Het paasverhaal in Johannes 20 zegt toch dat Christus roept iemand met de naam en dan herkent hem Maria, het gaat om Maria Magdalena, die wordt geroepen bij haar naam en dan herkent ze hem en dan draait ze zich om naar hem en dan dat verandert haar leven en we hopen ja. dat paas dat ook voor mensen zal betekenen en we hopen dat de paus en de prediking zo kan aanspreken dat mensen dat, ja, zichzelf geroepen voelen. Nou, laten we het hopen. In elk geval is het een pauze die uh, veel mensen aanspreekt binnen en buiten de kerk. Veel positieve reacties geweest, dus wie weet dat er een hoop mensen gaan kijken. Ik wil, uh, ik wil u bedanken, Ad van der Helm, pastoor in, uh, in Den Haag, sint gobie Een goede week gewenst. Het is al een goede week, maar uh, ook bij deze een uh, ja. goede dag. Voor jou ook en voor iedereen. Ja. Ik ben zo uh, een zorgd Pasen, zoals wij ja. als katholieken zeggen. Nou, van hetzelfde. Goed. Goedemorgen. Ziet. Goedemorgen, tot goed The Weather With You. Met, uh, met dat lekkere plaatje van Crowded House... gaan we deze Dit Is De Nacht afronden. Want het is alweer dag aan het worden. Dinsdag 26 maart. En zometeen in het Radio 1 Journaal... Uh, hebben Lara en Marcel voor u uh, onder meer... Cyprus en het rumoer rond, rond Jeroen Dijsselbloem, onze eurovoorzitter. En dat gedoe rond het woordje blauwdruk. En brandgevaar op de Veluwe. Echt waar. Hoogsoeren. Zondag brandde, woedde er al een brandje en nu opnieuw. Hoe dat allemaal zit, hoort u zo meteen.